uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het NOS Radio 1 zo dadelijk Deventer, dat staat weer op de kaart. En hoe? Nou, en het toezicht op de kosten bij een vakantie wordt strenger. Nog veel strenger. Wat vindt de reisbranche daarvan? Eerst nu het NOS Journaal, hier is Dorot Wegens. De autoriteit Consument en Markt gaat de prijzen van reisorganisaties strenger controleren. Het gaat om prijzen van bijvoorbeeld vliegtickets, vakantiehuisjes en georganiseerde reizen. Volgens de ACM is de advertentieprijs nu vaak onvolledig. En dat betekent dat vaste onvermijdbare kosten. En dan moet u denken aan boekingskosten, reserveringskosten. Eh, die zitten niet in die advertentieprijs en pas ver in het boekingsproces ziet de consument pas wat de, de reis uiteindelijk gaat kosten. De autoriteit Consumentenmarkt wil daarom dat het voortaan meteen helder is... wat de totale prijs is van een boeking. De consument moet vervolgens zelf kunnen kiezen voor extra diensten. Die regels gelden nu al, maar worden volgens de toezichthouder nog te vaak omzeild. De ACM kan bedrijven die zich niet aan de regels houden een boete geven... van maximaal 450.000 euro per overtreding. De Colombiaanse regering en de linkse guerilla-beweging FARC zijn het eens geworden over de landhervorming. Er is ruim een half jaar over het akkoord onderhandeld. Afgesproken nu is om kleine boeren land te geven en het Colombiaanse platteland verder te ontwikkelen. Correspondent Kees Elenbaas. De FARC waarmee onderhandeld wordt, die zijn natuurlijk opgericht vanwege die enorme ongelijkheid op dat Colombiaanse platteland... En ja, dat er nu over die kwestie een akkoord is bereikt, dat is, uh, ja, zoals iedereen hier toch wel zegt, historisch en fundamenteel voor het bereiken van een vrede na 50 jaar oorlog. Op 11 juni komen de partijen opnieuw bijeen dan zal het gaan over het tweede punt van de vredesonderhandelingen, de politieke participatie van de FARC. Vanuit het zuiden van Libanon is een projectiel afgevuurd op Israël, melden Libanese media en veiligheidsbronnen. Het is nog onduidelijk wie erachter zit.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 Een aantal EU-lidstaten ziet niks in het plan, waaronder Nederland. De tegenstanders vrezen dat de wapens in verkeerde handen vallen... waardoor het conflict kan escaleren en ook buurlanden zoals Libanon betrokken raken. Het weer flinke periode met zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Alleen in het zuiden kans op een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 18 tot 21 graden. Eerst schijnt morgen de zon. Later op de dag neemt dan vanuit het zuiden de kans op regen toe. Verkeersinformatie, Dennis. Mooi, hoe is het op de weg inmiddels, Dennis? Nou, het, het is wat drukker uh, over het algemeen uh, dan gebruikelijk. De meeste files staan uh, rond Amsterdam en rond uh, Utrecht. Op uh, de A1 in het oosten van het land, in Twente, loopt het vast vanuit Duitsland. Tussen Oldenzaal en Hengelo staat uh, 6 kilometer. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven heeft lange tijd een kapotte kraanwagen gestaan. Die is ook weg. Tussen Vught en West-West nog wel 10 kilometer file. En op de A7 vanuit Horenaar-Zaandam voor het knooppunt Zaandam 9. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en het Koenplein 7 kilometer. Komt er een kapotte auto in de Koentunnel. Richting Den Haag was een rijstrook dicht. De weg is ook hier weer vrij. Ongeluk op de A15 tot slot vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel staat 9 kilometer. Dankjewel.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Deventer, we weten weer waar dat ligt. Ik ben super blij. Voor de eerste 17 jaar ze hebben we dat verdiend. Go Red Eagles is weer in de Eredivisie en Marco robin Visser is daar vanochtend. En reisorganisaties moeten u direct vertellen hoeveel een reis en verblijf kosten. In inclusief de bijkomende kosten. Toezichthouder, autoriteit, consument en markt is het namelijk helemaal zat. Er moet een eind komen aan de onduidelijke prijzen van reisorganisaties. Voor bijvoorbeeld vliegtickets. Die blijken vaak door allerlei bijkomende kosten veel duurder dan die aanbieding die zo mooi leek. En daarom gaat de ACM strenger controleren. De maat is vol. De autoriteit, consument en markt wil dat er een einde komt aan onduidelijke prijzen in de reisbranche. Frank Oostdam, directeur van de brancheorganisatie van de reisorganisaties ANVR. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de autoriteit een punt? Um, nou ja, deels. Um, ik heb inderdaad het interview gehoord uh, vanochtend en ik vind wel dat ze heel erg stoere taal uh, plegen. Want ik vind de AV, dat de AVR-bedrijven, de bedrijven die bij de AVR zijn aangesloten, voldoen aan de code reisaanbiedingen. Dus ja, jammer dat zo'n sector zo wordt weggezet. Ik was, was eigenlijk meer voorstander geweest van een wat meer gerichte aanpak van de, van de overtreders. Ja, en dus die overtreders zijn niet bij u aangesloten, begrijp ik? Nee, ik ben, ja, dat, dat, dat denk ik, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd met wat voor bedrijven ze gaan komen. Maar ik ben er vast van overtuigd dat wij met onze bedrijven, uh, sterker nog, wij, zijn, wij hebben aan de basis gestaan van die code reisaanbiedingen, uh, hebben daar ook heel veel overleg over gehad met de consumentenautoriteit. Dus ik denk inderdaad dat onze bedrijven daarover doen, ja. Ja, denkt u dat, meneer Oostam, of weet u dat zeker? Nou ja, kijk, we hebben heel veel bedrijven. Dus, uh, kijk, zoals wij... Het uh, afgelopen jaar is het zo uh, uh, is gebleken dat die zelfregulering... want daar hebben we het over... Uh, heel goed heeft gewerkt. En mm. wij spreken onze achterban daarop aan. En dat blijkt ook dat bedrijven zich daarop uh, gaan, opnieuw gaan instellen. Nou ja, dat is dus een grote vraag, meneer Oostom. Want 80% van de reisaanbieders houdt zich niet aan de regels. En dat zijn zowel binnenlandse als buitenlandse aanbieders. Ja, nee, precies. Daar heeft u een goed, goed punt. Dus trouwens, ik twijfel aan die 80%. Mag ik even da Maak dat aangelaten. <laughs> Uh, maar, nee, wat wij, en zo, dat, dat hebben we het afgelopen jaar al steeds gedaan. Wat wel zo is, dat er uh, toch wel regelmatig buitenlandse aanbieders op de Nederlandse markt zijn, die uh, de boel voor de goede uh, bedrijven een beetje presteren. En we hebben al, al heel regelmatig uh, uh, die bedrijven aangekaart bij de consumentenautoriteit. En we zijn ook blij dat nu net de, uh, een paar weken geleden eindelijk, eindelijk, eindelijk uh, Ryanair is aangepakt. Maar er zijn er nog meer uh, buitenlandse online aanbieders... die gewoon zich niet aan de regelgeving houden. En dan vind ik het jammer dat dan AVR-bedrijven... de reissector in Nederland zo wordt weggezet. Dus daarom zeggen, van, ja, had dan gekozen voor een wat gerichtere aanpak. Hm. En, en wat, wat doet de reisbranche, wat doet u er zelf bijvoorbeeld aan... behalve ja. die regels opstellen? Ja. Want handhaaft u ook, controleert u ja, ook? Ja, ja, ja, ja. ja, ja wij, dat, dat doen nee, wij. Hebben, wij hebben met elkaar gezegd, wij willen die code. Dus en, in feite ben ik ook wel blij met versterkt toezicht... van de consumentautoriteiten. Laten we nou eens eindelijk... Dat, echt gaan doorpakken, want we willen met z'n allen een gelijk speelveld, we willen die klanten goed informeren en de avm voor de bedrijven voldoende aan, sterker nog we hebben ook gezegd, ook tegen die consumentenautoriteit wij willen in, in, in aanloop van een nieuwe regelgeving, en daar komt een nieuwe consumentenrichtlijn, willen we de nieuwe regelgeving versneld gaan invoeren He, een, van de, de, de, de stenen, een van de stenen van de aanstoot is, uh, zijn die boekingskosten. Nou, wij hebben ook gezegd, als, als het zo is dat die regelgeving verandert, willen wij de boekingskosten, uh, met name als die boekingskosten vast zijn, als we al een minimumprijs weten, ook al we gelijk in de prijs gaan doen. En dat gaan we al per 1 januari 2014 doen, terwijl we het eigenlijk pas in uh, de half, half juli 2014 zouden moeten doen. Dus wij zijn van goede wil. Ja, hoe komt het toch dat er nog steeds mee ja. geklooid wordt, meneer Oost dan? Waar zit nou, dan dat in? Ja, nou dat. dat, dat. Met name omdat, er, omdat die regelgeving toch best, best lastig is. We ja, maar je Nederland... gaat dan ook niet zeggen dat het aan de regels ligt, hè, meneer Oostdam? Nee, nou ja, nee, we hebben, nee, we hebben het in Nederland goed voor elkaar. Ja. Er zijn, omdat deze wereld onze sector steeds meer internationaliseert, komen er dat buitenlandse bedrijven niet gewoon proberen. Ja, maar het zijn het, het alleen buitenlandse Nederland... bedrijven, meneer Oostdam. Dat nou, hebben we net ook al geconstateerd. Dus, uh, maar hoe uh, nee, komt er dat ook Nederlandse uh, aanbieders nog steeds uh, rotzooien uh, met, met, met die tarieven? Ja, nou, ik, ik maak bezwaar tegen het woord rotzooien. Onze AVR-bedrijven voldoen... Aan de, aan de code reisaanbiddingen. En um, um, er zullen best bedrijven zijn die daar niet aan uh, voldoen. Hopelijk pakken ze die aan. Mm -hmm. Maar mijn stelling is dat, dat wij daar wel aan voldoen. Goed. Frank Oostam, directeur van brancheorganisatie ANVR. Dank voor de toelichting, meneer Oostam. Graag gedaan. 12 minuten over 8 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Spanje, want er komt slecht nieuws vandaan. Uit Moersia. Lokale media daar melden dat de Nederlandse volleybalster... Ingrid Visser en haar partner zijn gevonden. En volgens de kranten daar zijn ze niet meer in leven. Naar Spanje, naar onze correspondent Jessica van Spengen. Jessica, wat weet jij? Ja, eigenlijk heel weinig nog. Uh, het stel zou inderdaad gevonden zijn. De politie moet het nog officieel bevestigen. Uh, niet meer in leven. Ze zouden gevonden zijn in een dorpje, even buiten Moersia. En... Um... De politie uh, moet dat dus nog bevestigen. Um, inmiddels is het wel bevestigd ook via het Twitter-account van de familie. Um, ja, ze waren sinds uh, 13 uh, mei natuurlijk vermist en uh, er werd druk naar ze gezocht. Er zijn twee mensen opgepakt en er zouden nog meer mensen bij betrokken zijn. Hmm. Um, wat schrijven de media over waar ze gevonden zijn, Jessica? Is dat in het dorpje waar ze, waar ze ook woonden, Moersia? Nee, ze, uh, Moersia is een stad, daar woonden ze een tijdje... toen uh, Ingrid volleybalde uh, in Moersia. Ze zijn dus in een dorpje gevonden, welk dorpje weet ik niet... maar hm. iets buiten Moersia. En onder welke omstandigheden is ook allemaal nog niet duidelijk. Um, ja, de, de politie moet het nog bevestigen... maar er wordt natuurlijk wel van alle kanten gezegd... dit zijn twee zulke opvallende uh, mensen, als, ja, als, ze zijn erg lang... Uh, dus waarschijnlijk gaat het wel om deze twee mensen. Ja, heeft de, de fonds van die auto uh, eind vorige week dat, dat onderzoek toch in, in een stroomversnelling gebracht? Nou, de politie hield zich heel erg stil, kwam eigenlijk met niets naar buiten de afgelopen dagen. Ook niet of ze op een spoor zaten of er iemand uh, werd verdacht of iets dergelijks. Die auto was uiteindelijk een aanleiding, omdat er uh, telkens eigenlijk helemaal niets was. Uh, de auto is toen meegenomen, is onderzocht. Ja, het kan zijn dat dat iets heeft opgeleverd. Er waren ook camerabeelden toen, uh, omdat er ook camera, uh, camera's hingen in die straat waar de auto was gevonden. Die camerabeelden zijn ook onderzocht. Er is toen ook buurtonderzoek gedaan. Ja, wellicht dat dat he iets heeft opgeleverd. Jessica. Dat zou kunnen. Ja, Jessica, dankjewel. Jessica van Spanje, vanuit Spanje over uh, Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Zij zouden dus zijn gevonden en niet meer in leven zijn. Zodra zij meer weet, zodra wij meer weten, hoort u dat natuurlijk. Verkeersinformatie. We gaan naar Dennis Mooi, Dennis, hoe verloopt de ochtendspits? Nou, als je het allemaal gaat optellen, is het wat drukker dan uh, gebruikelijk. Uh, zo staat er 6 kilometer file in Twente op uh, de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo. Er is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn weer open. En 10 kilometer file nog op de A2 vanuit uh, Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Vught en Best. Daar heeft een, uh, een kraanwagen gestaan. Een kapotte kraanwagen, maar die is ook weg. De A7 horen Zaandam voor het knooppunt Zaandam 7 kilometer En op de A8 richting Amsterdam, 7 kilometer voor het Koenplein. Ook op de A8, maar dan vanuit Amsterdam naar Zaandam... staat net na de Koentenol 2 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met auto en aanhanger. Twee rijstroken zijn er nu dicht. En de weg is weer vrij op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Er is ook een ongeluk gebeurd. Bij Tiel staat nog wel 5 kilometer. Dit is tot half 10 het NOS Radio 1-journaal. De vreugde is groot in Deventer. Ahead Eagles verloor gisteren weliswaar met 1-0 van FC Volendam. Maar promoveert toch naar de eredivisie. En dat is toch wel de verrassing van de playoffs. Verslaggever Karin Albers was getuige in het stadion de Adelaarshorst in Deventer.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 Dat klopt. ik was er om half tien vanmorgen al. Half tien? Ja. Om wat allemaal te doen? Uh, alles regelen voor de stuwerks, uh, het geld regelen, kaartverkoop wat nog opgehaald moest worden. En zorgen dat alles in goede lijnen loopt. Wat kunt u eens vertellen, hoe belangrijk is het voor 90 dat Go Ahead Eagles na 17 jaar promoveert? Heel gewoon, de mensen willen het graag, uh, de mensen leven ernaar. Dit is echt een arbeiderswijk en het stadion hoort gewoon in het arbeiderswijk. Zijn het ook vooral mensen uit de arbeiderswijk die hier nu staan of komen ze uit Heel Deventer? Wel uit Heel Deventer, maar toch de meeste uit de arbeiderswijk hoor. En de beste is Ronal Rivers. Deventer van hartelijk gefeliciteerd! Het is, uh, het is geweldig voor de ploeg, ja, je had het niet verwacht, hè? het is mooi. Ja, waarom niet, want eigenlijk horen ze hier in thuis. Hè? En uh, ja, nu is het weer zover. Ik was blij. voor de eerste 17 jaar, ze hebben het ook verdiend. Ik vind het geweldig, ik neem volgend jaar sowieso weer een seizoen aan. Nou, dat zou ik ook doen. Uh, dat was gisteravond, Mark-Robin Visser. De seizoenskaarten uh, worden alweer verkocht op dit moment. Is, uh, hoe is het nu uh, vanochtend bij jou in Deventer? Waar ben jij nu bijvoorbeeld? Nou, je hoort nu uh, op de achtergrond het pittoreske geluid van uh, de veegmachine. Die uh, op dit moment die prachtige brink in het centrum van, uh, van Deventer aan het schoonvegen is. Aan de brink hier treffen we onder andere een schitterend uh, waaggebouw. Een tikje uit het lood staat. En de Wilhelmina-fontein waar we nu uh, voor staan. En hier wordt in de loop van de dag... Het grote podium gebouwd waar dan vanavond de inhuldiging zal plaatsvinden. En reken maar dat het hier druk zal zijn. Gisteravond waren hier 10.000 mensen op de been uh, om dat hier allemaal te vieren. En één van die mensen, die was hier niet op de brink, maar bij de Adelaarshorst, het stadion, was Thea Noorder. En na drie uurtjes slapen staat ze nu alweer tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. En u ziet er nog best wel fris uit. Dankjewel. Onder, onder de omstandigheden. Onder de omstandigheden, ja. U heeft sjaaltje omgedaan met de geel-rood kleur Uiteraard. van de club. Alles van de club, ja, roodgeel. En u vertelde net ook al, het zou mooi zijn als we nou eens een keer al die seizoenkaarten kunnen gaan, ver gaan, ver gaan verkopen. Ja, dat we volledig uitverkocht raken met enkel en alleen seizoenskaarthouders. Dat zou me ontzettend gaaf lijken, ja. En daar ziet het misschien ook nog wel een beetje naar uit, of niet? Ah, ja, qua uh, capaciteit wat Stadion nu heeft. En ons uh, gemiddelde vast aantal seizoenskaarten ziet de kans er uh, wel ja. vrij groot in, ja. ja. Wat betekent dit nu voor uw supportersvereniging? U vertelde me net, uh, het is een kleine club. Hè, we kennen elkaar allemaal. Gaat dat nou veranderen, nu die club in de eredivisie uh, terechtkomt? Nee, ik hoop het niet. Er zullen wel weer wat nieuwe gezichten het stadion binnenwandelen... die eigenlijk uh, zeggen, van, nee goed, wanneer ze eredivisie gaan voetballen... koop ik weer een seizoenskaart. Dus er zullen ongetwijfeld nieuwe gezichten binnenkomen. Maar ook die zullen wij gaan leren kennen. Ja. En dat die uh, worden in ieder geval welkom geheten binnen onze familie. Ja. Zeg, de inhuldiging vanavond hier op de Brink. Nou, daar moet natuurlijk een draaiboek ongetwijfeld uh, voor gemaakt worden. Hè? Dat wordt misschien wel uit een stoffige laag getrokken. Want hoe lang is dat geleden, hier in Deventer? Het is heel lang geleden, nee. Het is in ieder geval een jaar of twintig uh, geleden. En het is wel... Uh, ja, 17 jaar geleden zijn we eruit uh, gegooid, zoals we dat ja. zeggen. En nu nog gisteren weer terug. Dus dat is wel... Uh, het, is, het voelt eigenlijk nog wel een beetje onwerkelijk, weet je. Je ja. weet het wel, maar echt het, het, het tastbare nog niet. Vanavond eindelijk weer een voetbalfeestje op de Brink in Deventer. We gaan straks uh, nog van de burgemeester horen hoe dat allemaal gaat met de organisatie. Thea Noorden bedankt. Graag gedaan. Ik wens je een hele mooie dag. Ik u ook. <laughs> <laughs> We gaan genieten. Zo is dat. Olé. Dankjewel. Goed uit Deventer. Melee dan nu. Dat is, uh, komt uit uh, Californië. Het is een kwartet en zij uh, spelen dan zingen Beeld to Last. Het NOS Radio 1 journaal. Even minuten voor half negen is het, je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Nederlandse film Borgman van Alex van Warmerdam heeft op het filmfestival in Cannes helaas geen prijs gewonnen. Gouden Palm, 2013, ging naar de Franse film over een lesbische relatie, Davy Dadel. De hoofdrolspeelsters waren zeer emotioneel toen ze hun prijs in ontvangst namen. de de me d'haboerté, ook zo generuze met me sur ce film. Merci le jury, merci Abdel, merci Camille, merci tout le monde, Gregory, Whitebatch, tout le monde. Merci Essan. Merci. Ah, nou. Iedereen bedankt. Veel emotie. Um, regisseur, de jury en zo gingen ze nog eventjes door. Bij ons in de studio, filmjournaliste Dana Linse. Dana, goedemorgen. en welkom. Goedemorgen. Nou. Woorden en met veel emotie. En uh, hadden een... ze het niet verwacht dan dat ze zouden winnen, denk je? Nou, het was wel een bijzonder moment, want het was natuurlijk uh, de grote prijs, de Gouden Palm. En meestal wordt die alleen aan de regisseur uitgereikt. En bij wijze van hoge uitzondering vroeg uh, juryvoorzitter Steven Spielberg ook de beide actrices op ah. het podium. Dus ze namen gedrieën die prijs in ontvangst. Wat ook volkomen terecht is, want de film wordt gedragen door, uh, door de twee jonge actrices. Dus dat is natuurlijk, dan is het meteen een soort kleine regisseur reunie daar voor de microfoon voor die 3000 koppige zaal, dus dat is, uh, nou ja, dat is altijd een scheef een soort meerwaarde dat die film moest winnen, dat was onvermijdelijk. Ik geloof dat ik zelden in kan een film heb meegemaakt die vanaf het moment dat hij voor het eerst voor de pers werd vertoond zo uh, unaniem positief werd ontvangen. In uh, alle vakbladen, alle journalisten. Dus als de jury dat over het hoofd had gezien dan was er een hoop uh, okay. boegeroep uh, te horen geweest. En waar zit hem dat in, Dana? Waarom wordt deze film zo positief ontvangen? Hij gaat over een lesbische relatie. Ja, is het verhaal zo mooi verteld? Of? Het verhaal is prachtig verteld. Het is expliciet, intens, intens. Team. iedereen kwam verliefd naar buiten na het zien van die film... Um, het had ook op een gegeven moment helemaal niets meer te maken met... van is het nou lesbisch of niet? Want dat is natuurlijk emanciperend gezien best een heel belangrijk moment... op zo'n groot zeker film, in Frankrijk. Festival, zeker als op hetzelfde moment in Parijs... weer een demonstratie tegen het homohuwelijk plaatsvond. Maar het was ook iets wat boven die politieke discussie... wist uit te stijgen en je binnen wist te voeren... in een wereld van twee jonge mensen... die zich volledig overgaven aan de grote liefde... zoals twintigers die kunnen ervaren... En het was werkelijk iedereen kwam met, met rode wangen ja. of met rode oortjes. Want de film liet ook, wer liet ook werkelijk niets aan de verbeelding over. Ik bedoel, het had makkelijk ook een schandaalsucces kunnen worden... maar dan is de regisseur te prijzen voor toch weer voor de teruggehouden manier... waarop hij dan die expliciete seks in beeld heeft gebracht. Dus nee, het was, het was onvermijdelijk. En dus niet een prijs voor Borgman van Alex van Warmerdam. Het was ook wel een hele grote outsider natuurlijk. Hè? Vertelde je ook al eerder in deze uitzending. Heeft wel indruk gemaakt? Ja, want hij is heel goed ontvangen. Hij is ook zeker vanaf het moment dat hij werd vertoond... Uh, in de internationale pers goed besproken. Hij werd, uh, het werd een van de opmerkelijkste keuzes uit de selectie genoemd. Uh, meest een van de eigenzinnigste filmmakers. Maar ja, dat is dan ergens zo halverwege het festival. En dan weet je nog niet wat er allemaal uh, gaat uh, gebeuren. Ik had stiekem wel verwacht, zeker ook als je naar de keuzes... van deze jury kijkt, die dan in de andere prijzen ook heel divers... en heel veel wereldsiedema hebben bekroond met prijzen voor... Mexicaanse, Japanse, Chinese films had ik stiekem wel gedacht dat ze, dat ze deze uh, ja, bijzondere Waar film de... hadden, hadden, hadden kunnen... Dat het, hem ha, dat het ze had kunnen opvallen, Waar dat ze die hem uh, klijven. Ja, dat, dat zijn altijd van die prachtige dat verhalen... die dan doen, zo ja. op, op Twitter uh, rondgaan en die worden dan uh, heftig uh, geretweet. Dat is heel moeilijk te zeggen, want die jury die is wel heel afge afgescheiden... van de rest van het festival bezig. Maar de, de film zal zeker indruk hebben gemaakt. Dat blijkt in ieder geval uit het feit dat hij aan twintig landen is verkocht. Dus hij gaat overal ter wereld uh, vertoond worden. Dus het heeft sowieso, is het goed voor het ja, voor, voor, voor van Warmerdam? Ja, Warmerdam is het goed, maar zoiets heeft ook altijd een hele belangrijke werking voor de Nederlandse film in zijn geheel. Want dat is altijd een, een probleem. We kijken naar films uit Mexico of Argentinië, omdat we één keer een, een gouden palmwinnaar daar vandaan hebben gezien. En nu gaat misschien toch iets, gaan iets meer de ogen gericht worden ook op uh, al die andere mooie films uit Nederland. Prijs voor beste acteur nog even, Amerikaan Bruce Dern. Ja, dat was een beetje een verrassing. Ja. Um, speelt natuurlijk een hele uh, ja, mooie, voor de hand liggende rol... van een vader die met zijn zoon op reis gaat door Amerika. Maar iedereen had gedacht dat dat Michael Douglas had moeten worden... voor zijn rol als uh, glamour-pianist Liberace... in ja. de laatste film van Steven Soderbergh. Wat in ieder geval een film was die wat, uh, wat kleur en, en, en, en glamour in het festival bracht. Want het was een tamelijk rustige en, en degelijke editie verder. En Beste Actrice werd? Beste actrice werd uh, Beatrice, of Berenice Peugeot. Uh, okay. in, uh, in de eerste Franse film van een Iraanse regisseur, Le Passé. Terecht? Uh, ja, het, het feit dat de jury zo nadrukkelijk die twee actrices uit La Vida Del op het podium riep, deed natuurlijk vermoeden dat ze een andere uh, actrice die prijs moesten oh, geven. Okay, ja, ja. Dus was het begrijpelijk. Ook hier over deze film ging, ging het gerucht dat uh, Nicole Kidman, die ook in de jury zat, erg had moeten huilen, dus mm. misschien was dit de huilprijs <laughs> voor Kidman. Goed, Dana, dankjewel okay. voor uh, al jouw uren ook in Kan en het uh, verslaan van hier in het Radio 1. -Journal. Dana Linsen was dat. Bijna half negen. Slecht nieuws komt vanuit Spanje, vanuit Moersia. houtvolleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn... zijn doodgevonden. Melden althans plaatselijke media. We houden u natuurlijk op de hoogte.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 De autoriteit Consument en Markt gaat de prijzen van reisorganisaties strenger controleren. Het gaat om prijzen van bijvoorbeeld vliegtickets, vakantiehuisjes en georganiseerde reizen. De ACM wil dat het voortaan meteen helder is wat de totale prijs is van een boeking. Consument moet vervolgens zelf kunnen kiezen voor extra diensten. De EU praat vandaag in Brussel over de burgeroorlog in Syrië. Op tafel ligt een voorstel van Groot-Brittannië en Frankrijk... die voorstander zijn van een versoepeling van het wapenembargo. Londen en Parijs willen de rebellen van wapens voorzien. Tegenstanders zijn bang dat de wapens in verkeerde handen vallen. En Nederland is een van die tegenstanders. De Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging FARC... hebben in de Cubaanse hoofdstad Havana een akkoord getekend over landhervorming. Beide partijen spreken over een historisch akkoord. Het is afgesproken om kleine boeren land te geven... en het Colombiaanse platteland verder te ontwikkelen. En op 11 juni praten ze verder over de politieke deelname van de FARC.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 Vanochtend komen met name in het oosten en noordoosten van het land nog wolkenvelden voor. In het westen schijnt al geregeld de zon. Vanmiddag zijn overal zinnige perioden. En er blijft ook op de meeste plaatsen droog. Hoog dat later vanmiddag in het zuidoosten een enkele bui ontstaat. Maar die mag vrijwel geen naam hebben. Het wordt vanmiddag 14 graden aan zee tot 18 of 19 graden verder landinwaarts En dat alles bij een zwakke tot matige westelijke wind kracht 3 of minder. Morgen draait de wind naar de oostelijke richting. Daarmee wordt warmere lucht aangevoerd. Het wordt morgen 19 tot 21 graden. Met vooral in de ochtend nog geregeld zon. Maar in de middag komt er geleidelijk meer bewolking. En groeit de kans op een regen- of onweersbui. Vanaf woensdag keert het koele en wisselvallige weertype terug. De middagtemperatuur zakt naar 15 graden. En verder valt er elke dag wel een bui. Maar af en toe schijnt ook de zon. Dat laatste, hè, dat is fijn om te horen. We gaan naar de verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan nu 36 files, Lara, 150 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste van die 36 files staan rond Utrecht en rond Amsterdam. En dan vooral aan de noordkant van de hoofdstad. Zo staat er op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmer en Zuid en het Knoop in Zaandam 9 kilometer. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 7. Ook op de A8, maar dan de andere kant op. Dus vanuit Amsterdam naar Zaandam voor het Knoop in Zaandam 2 kilometer. Het is een ongeluk gebeurd met auto en aanhanger. Twee rijstroken zijn er dicht. A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Hardingsveld Griesendam een 3. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum loopt het vast door een ongeluk. Tussen ochtend en Tiel staat 8 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Ondertussen is onze correspondent Jessica van Spenge in Spanje druk bezig... om alle informatie te verzamelen uit het Spaanse Murcia. Vanwege Severijn en Visser, de volleyballers. De familie heeft inmiddels laten weten... bij RTV Noord-Holland nog geen bevestiging te hebben gekregen. Blijft u luisteren. We praten u bij.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 Spanje komt. Verschillende lokale Spaanse media melden dat volleyballers, ex-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn zijn gevonden. Dat ze zouden zijn vermoord en dat er twee verdachten zijn uh, aangehouden. Zodra wij bevestiging hebben of meer weten, uh, vertellen we dat hier op deze zender. Gaan we nu naar Parijs? Want het tennis-toernooi van Roland Garros is begonnen. Voor de Nederlandse vrouwen was het een dag gisteren waar ze niet graag aan herinnerd zullen willen worden. Marcella Mesca, goedemorgen. Goedemorgen. Aranska Rus eruit, Kiki Bertens eruit. Hoe groot is de kater? Ja, kater, weet je, het was een beetje verwacht, hè. We hebben het ingecalculeerd, want uh, Aranska Rus, uh, zonder vertrouwen... spelen tegen de nummer vijf van de wereld, de Italiaanse Sara Errani... die vorig jaar hier nog in de finale stond. Uh, gewoon een hele goede gravelspeelster. Ja, dat wist je van tevoren, dat gaat ze niet redden. Het werd dik, 6-1, 6-2, ze was kansloos. Dus ja, geen kater, gewoon ingecalculeerd... Um, Bertens had ook een zware loting. Sorana Kirstea, een 23-jarige Roemeense, geplaatst hier. Want ze is nummer 30 op de wereldranglijst. Um, die talentvolle speelster... Um, Bertens had wel kansen. Dus um, ze had vrij uitgespeeld. Het was een geweldige gevecht. Lange partij. 7-5-5-7-2-6. Maar ze had op 7-5-5 hier de wedstrijd uit kunnen maken. Speelde toen een hele slordige service-game. Stond in de derde set nog 2-0 voor. Dus ik denk als je het over Kater hebt, dat dat op Kiki Bertens heel goed van toepassing is. Nou, laten we hopen dat de mannen. In ieder geval geen kater oplopen. Igor Seisling speelt vandaag tegen Melt, de Oostenrijker. En Robin Hazen speelt tegen uh, Kenny de Schepper, Fransman. Um, dat klinkt trouwens niet echt Frans. Nee, hij is uh, gewoon geboren in Bordeaux, maar hij heeft een Belgische vader. Ah, vandaar okay. toch uh, de Nederlandse-achtige naam. Maar hij heeft niets met Nederland. Ah, jammer. <laughs> ja, wie weet, dan hebben we in ieder geval succes. Maar wat, wat verwacht je van die twee wedstrijden? Nou, Zijsling-Melser is uh, ja, natuurlijk een uh, pikant duel. Want uh, Melser komt uit Oostenrijk. En Nederland speelt straks in september promotieduel voor de Davis Cup... ook tegen uh, Oostenrijk op Indoor Gravel. Dus voor Jan Siemerink de Davis Cup-captain... heel interessant duel om te gaan kijken. Zijsling heeft dit jaar op een Indoor Hardcore wordt al een keer van Meltzer gewonnen. Jurgen Meltzer, euh, ervaren speler, hij is 32 jaar, voormalig top 10... heeft halve finale op Roland Garros gestaan, linkshandig... hele goede speler, veel touch, goede dropshots... kan aanvallen, uitstekende dubbelspeler. Dus um, het hangt er een beetje af hoe goed Meltzer speelt. Um, in principe op papier is hij de wat betere speler, maar Zeisling is in vorm... Vorige week nog halve finale Düsseldorf. En Melzer heeft de laatste drie toernooien gewoon eerste ronde verloren. Dus ik geef Zeisling toch wel een goede kans hoor. Maar het zou een prachtige overwinning zijn. Hazen heeft het wat dat betreft wat makkelijker. Hij heeft uh, Kenny de Schepper dus. Nou ja, een beetje Nederlandse naam. Hele lange man. Twee meter en drie. Belgisch dus van afkomst. Uh, nummer 91 op de wereldranglijst. Een jongen van wie Hazen dit jaar al een keer heeft gewonnen. En van wie wij eigenlijk met z'n allen zeggen. Nou, dat moet hij gewoon winnen in drie zet. Misschien als de schepper heel goed serveert, want hij is lang natuurlijk, dat hij een setje pakt. Maar goede loting voor Hazen. En um, ja, dus wat dat betreft hebben we het al met al niet zo heel erg getroffen met de lotingen. Morgen nog Timo de Bakker, die speelt dan tegen Stanislaus Favrinka. Nou, dat is ook een kanjer. Um, maar goed, dat is dus uh, morgen pas vandaag. Uh, komen de mannen in actie. Zeisling Meltzer speelt als eerste partij om 11 uur op baan 10. En Hazen speelt de derde partij op baan 17 tegen Kenny de Schepper. Goed, nou, over de andere partijen gaan wij het vast nog hebben op deze zender. Marcella Mesker, dankjewel voor nu. Het Joegoslavië-tribunaal bestaat vandaag 20 jaar. Het Hof van de Verenigde Naties, dat is gevestigd in Den Haag... werd in 1993 opgericht om de hoofdschuldigen van oorlogsmisdaden... in Joegoslavië te berechten. Koning Willem-Alexander is straks aanwezig bij de viering van het jubileum. jubilee. Right. Have... Zo begint het al die jaren lang... Iedere zitting, iedere dag. Het tribunaal wordt opgericht terwijl de gruweldaden van de oorlog in right. het voormalige Joegoslavië right. nog the. bezig zijn. Door Violet middel the. van een resolutie the. van de Verenigde Naties Crime. in mei 1993, twintig jaar geleden. Dit be geen no victor's tribunal. The only victor that will prevail in this endeavor is the truth. bedoeld om de opdrachtgevers te berichten: de commandanten, de politici. Indictments for crimes committed during the conflict in Bosnia and Herzegovina and in Croatia are also in preparation. De aanklachten oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en voor sommigen genocide, volkerenmoord. Sentences Radislav Krstić To 35 years commandant in Srebrenica. Hij is de eerste die voor genocide veroordeeld wordt. Dieptepunt: in 2006 verdachte Slobodan Milosevic overlijdt in zijn cel. Volgens zijn aanhangers is hij vergiftigd. In Grootste frustratie van de aanklagers, jarenlang, is dat de hoofdverdachten Mladic en Karadzic niet gevonden worden. Maar uiteindelijk worden ook zij opgespoord en uitgeleverd. Good you are Mr. Karadzic. Karadzic in juli 2008. Would you state your full name? Ratko Mladic? En Mladic in mei 2011. All right. En een paar maanden later wordt ook de allerlaatste voortvluchtige verdachte opgepakt, verdachte nummer 161. Hoorde u van onze verslag even bij het Joegoslavië tribunaal, maar van der wiel? Ja, er lopen dus nog uh, drie grote zaken voor het uh, VN-hof in Den Haag tegen de voormalige Bosnische servische leider Radovan Karadzic, tegen de vroegere commandant van het Bosnische servische leger Radko Mladic en tegen Goran Hadzic. Je hoorde dat net, een voormalig Servisch politicus die wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaan in Kroatië. praten erover met Johan Sluiter. Hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Sluiter, welkom in onze uitzending. Ach, goedemorgen. Nog drie grote zaken en dan wordt het tribunaal opgeheven. Kunnen we nu al stellen eh, dat het tribunaal een succes is? Wat is uw idee daarover? Um, ja, nee, het is absoluut, uh, absoluut een succes. Uh, je moet altijd wel kijken waar je mee gaat vergelijken. Als je gaat vergelijken met nationale rechtbanken... rechtbanken dan lijkt het allemaal wat traag en stroperig... Maar uh, je zou beter kunnen vergelijken met andere internationale straftribunalen. Zoals het Internationaal Strafhof. Of het Cambodja-tribunaal. Of het Sierra Leone-Hof. En van al die tribunalen is het Joegoslaafse tribunaal. veruit het meest, het meest succesvol. En over die stroberigheid gesproken. Is het, is het ook een beetje gerekt om uiteindelijk toch Karadzic en Mladic te pakken te krijgen? Um, nou ja, de timing was natuurlijk wel perfect uiteindelijk. Maar. Ja. Uh, de, de, de strategie van uh, de Veiligheidsraad, die, de, de, de zogenaamde exit strategy... Uh, die erop gericht was om het tribunaal te gaan sluiten binnen afzienbare tijd... die was al in gang gezet, ver eigenlijk voordat Karadzits en Mladitz zijn aangehouden. Dus uh, uh, dat, dat, was, dat was altijd wel de bedoeling om te gaan sluiten. En als, uh, als Karadzits en Mladitz dan niet zouden zijn aangehouden... dan was er wel een, denk ik, een oplossing gevonden om in geval van aanhouding... En nog dan te laten berechten door of een afgeslankt Joegoslaven tribunaal oftewel, eventueel door een nationale rechter. Want we moeten niet vergeten dat veel van die zaken, uh, van die 161, die zijn niet allemaal door het Joegoslavische tribunaal zelf afgedaan. Maar er zijn er uh, 13 ook uh, overgedragen naar de nationale rechtbank in, uh, in Bosnië, in Sarajevo. Mm -hmm. En um, ja, het punt van kritiek kwam er natuurlijk toen Slobodan Milosevic je hoorde dat net ook. eerst uh, president van Joegoslavië, later van Servië, in zijn cel stierf... terwijl het proces tegen hem zich maar voortsleepte. Begreep u de kritiek die daarop kwam? N nou, ik begrijp het wel dat natuurlijk de, de frustratie is dat die dat, dat proces niet, niet is afgerond. Dat zijn er trouwens... Uh, uh, meerdere die zijn overleden, zijn er zijn 16 in totaal, die zijn overleden 10 voordat ze zijn overgedragen en 6 nadat ze zijn overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. Uh, mm -hmm. uh, dat is altijd uh, onbevredigend, uh, maar dat is nu eenmaal eigen aan internationale straftribunalen. Dat zijn uh, meestal wat oudere verdachten, dat zijn de politiek verantwoordelijken, die zijn op leeftijd en die zijn helemaal op leeftijd als zo'n tribunaal inmiddels ook nog eens... Uh, twintig jaar bestaat. Ja. Het is alweer lange tijd geleden dat die misdrijven zijn gepleegd. Ja. En dat, dat, daar kan het tribunaal natuurlijk zelf niets aan doen. Het enige wat ze eventueel beter hadden kunnen doen in de zaak Milosevic is de zaak zo te organiseren dat in ieder geval een deel van het proces zou zijn afgerond. Maar goed, hij deed zijn eigen verdediging. Hè? Ik kan me voorstellen dat dat ook veel tijd kost. Ja, dat is uh, nog steeds een punt van discussie. Er staan nu uh, twee uh, probleemgevallen terecht in dat verband. Dat, zijn, dat is de heer Karatsits en ook uh, de heer Sessio. Dat zijn alle twee mensen die ook zijn, hun eigen verdediging voeren. Uh, daar is veel kritiek op gekomen. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, lastig om het dan ook anders te organiseren. We weten ook niet of uh, als we verplicht advocaten gaan toewijzen... met uh, wie de verdachte dan vervolgens niet wil communiceren... of het dan beter en sneller gaat... Dus uh, het, het is een probleem, nog steeds, voor het Joegeslaven tribunaal. Maar er is niet zo 1, 2, 3 een oplossing te vinden. Hebben ze nu iedereen te pakken die ze te pakken wilden hebben? Ja, ja uh, iedereen is uh, uiteindelijk aangehouden. En, en dat, dat is toch wel een... een, een... Eigenlijk een enorm en uh, uh, ongelooflijk succes. Ja. Er is ook wat geluk bij geweest als het gaat om de politieke context. Dus op het juiste moment is er natuurlijk uh, vrede gekomen. En het deed een vredesverdrag in 1995. Uh, troepen van de NAVO ter plaatse die ook veel mensen hebben aangehouden. En op het juiste moment was er ook de druk vanuit uh, zeker de Europese Unie. Die ervoor heeft gezorgd dat uh, Karatits en Madits uh, zijn aangehouden. Goed, dus deze drie zaken nog en dan is het over. Wat geldt dus ook op... hè? Ja, ook dat trouwens wel een, een, een, een kleine correctie, maar er zijn nog zes zaken die nog in, in, in eerste aanleg moeten worden berecht. En nog vijf zaken in hoger beroep. Er is dus nog wel iets meer nee. uh, werk te doen. Het geld is, uh, aan de ene kant uh, heeft het heel veel geld gekost, maar het is een VN-instelling. Dus alle VN-lidstaten betalen mee. Uh, ook de Verenigde Staten bijvoorbeeld, die dit tribunaal wel altijd uh, heeft gesteund. Uh, niet bijvoorbeeld het internationaal strafhof. Hmm. En dat maakt het toch uh, qua financiering allemaal ook wel een stuk, uh, stuk gemakkelijker. Jörnan Sluiter, hoogleraar internationaal recht van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank voor deze uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is 13 minuten voor negen. We gaan nog even terug naar Spanje waar we het nieuws volgen... rond volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. Spaanse media melden dat ze beide met geweld om het leven zijn gebracht. Correspondent Jessica van Spenge. Jessica, is er inmiddels meer bekend? Heb je bevestiging? Ik heb nog steeds geen bevestiging van de politie hier gekregen... maar inderdaad, zoals je zei, lokale Spaanse media melden... dat er dus twee lichamen zijn gevonden. Um, er zijn ook beelden inmiddels van uh, ge gemaakt. Dus er zijn twee lichamen gevonden. Officieel is er niet bevestigd dat het om de twee lichamen... van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn gaat. Maar de lokale media zijn er wel van overtuigd. Het zijn natuurlijk twee opvallende verschijningen. En ja, zij werden vermist al sinds 13 mei, uh, de afgelopen 13 mei. Um, ze zouden gevonden zijn in een dorpje iets buiten Moersia. Um, onder welke omstandigheden precies, dat is niet duidelijk. Maar deze mensen zijn in ieder geval door een geweldsmisdrijf... om het leven gekomen... En er zijn ook twee verdachten aangehouden. En volgens de lokale media zou de politie op zoek zijn... naar meer mensen die er mogelijk bij betrokken zijn. Oké, okay. nou Jessica, dank je wel voor nu. We horen je na negen uur nog een keer. Dank je. Dan naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Het is vooral nog druk aan de noordkant van Amsterdam, richting Amsterdam. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Warmont en het knoppen Veenstad staat 7 kilometer, maar de weg is weer vrij. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal. Something's crept in under our door. Finching like a stone in my shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding. I see the landscape change before my eyes, the features I've been. Disconnected van Keen. Nou, dat is niet het gevoel van Mark Robbie Visser vanochtend in Deverte, volgens mij. Maar vanavond, Go at Eagles wordt gehuldigd. Ja, zeker. Uh, eindelijk mag Deventer zich weer uh, divisie stad noemen. En uh, dat merk je aan de mensen hier die ik gesproken heb, zijn allemaal heel erg blij. En wat ook zo grappig is, mensen kennen elkaar hier. Of tenminste, zo lijkt het. Heel veel mensen kennen elkaar. Vanmorgen op het station uh, kwam ik iemand tegen die veel mensen in de club kent. En die zei dan weer, ja, dat is, uh, dat is Kenneth, uh, Kenneth Zandvliet. Die werkt ook voor, uh, voor Go Ahead. Die was uh, met hele kleine oogjes en een hele schorre stem op weg... naar een heel kort nachtje. Luister eventjes mee. Ik moet naar Schiphol, dus ik heb, ik heb ontzettend veel harst. U zit in het bestuur van GoHead? Nee, nee, nee. nee. Oh. Ik, ik, ik, ik doe wat, uh, wat, wat eenvoudige dingen voor de club. Wat ik, dan uh, bijvoorbeeld? Uh, ik zorg voor huisvesting van spelers. Aha. Voor spelers die van buiten afkomen. En dat uh, mag ik coördineren. Ik denk dat ik aan uw stem kan horen dat u een uh, ja, kort nachtje... Gisteravond, we hebben een mooi, mooi feestje ja? gehad. Absoluut, ja. absoluut. Vertel eens. Nou ja, goed. Uh, het is natuurlijk altijd spannend. Ondanks dat je 3-0 uh, voorstaat weet je gewoon dat je wat moet doen daar. Ja, dus ja, je ja, moet geconcentreerd ja. blijven voetballen. En dat hebben we ook gedaan. En ik denk verdiend over de twee wedstrijden dat we door zijn. Ja. Zeker. Ja. Dus voor u ook extra werk aan de bak nu? Nu de club weer in de eredivisie komt? Nou, dat denk ik haast niet. Je moet nuchter blijven als club. Dus ja. ik verwacht niet dat we gekke dingen gaan doen. Er is ook niet echt heel veel geld besteden, heb ik gehoord, van binnen de club. Nou, dat was... Geen zo... rijke club? Sowieso niet, maar... Ja. We zijn nog niet in een club die met geld loopt te smijten. Hè? Ja, dus dat, ja. dat zeker niet. Ik wens u een goede dag. Oh, Dank je wel. Ondanks het korte nachtje. Ja. <laughs> Ik ga maar. gewoon het vliegtuig doorslapen. Maar wel een lekkere overwinningsroute. Oh, absoluut, absoluut. En Deventer verdient het. go verdient het. En het bestuur heeft hard voor gewerkt. <laughs> dus uh, fantastisch. Gefeliciteerd. Okay. Ja, jullie ook. Ja, ja, dank u wel. Ja, wij ook gefeliciteerd. Ja, iedereen is blij hier uh, in <laughs> Deventer. En, ja, <laughs> en de burgemeester waarschijnlijk ook. Het zal natuurlijk voor de stad ook iets betekenen... Hè, als hier straks weer eredivisiewedstrijden gespeeld gaan worden. Extra politie inzet en veiligheid enzovoort. Dus uh, dat heeft vast allerlei uh, consequenties, ook ten stadhuizen. En uh, straks na 9e Lara, dan uh, spreken we ook met burgemeester Heidema van, uh, van Deventer. Kijk eens aan. Tot straks. Yo, tot zo. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Verschillende lokale Spaanse media melden dus dat de vermiste ex-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn dood zijn gevonden. Volgens de politie zijn ze vermoord. Twee verdachten zijn door de politie opgepakt. Zo meldt onder andere La Opinion de Murcia. Ja, uh, op de website van La Verdad is een foto te zien van uh, de vindplaats. Zo lijkt het. De lichamen werden zondagavond laat door de politie gevonden... in een dorpje 20 kilometer van Murcia. De verdachten zouden banden hebben met de georganiseerde misdaad. Visser en Severijn werden sinds twee weken vermist. Ja, wat je op die foto ziet, um, mannen in witte pakken. Wat auto's, ik neem aan van de recherche. En een huis. Um, verder niet helemaal duidelijk waar de lichamen dan gevonden zouden zijn. En de TV Noord-Holland sprak ook de familie van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. En zij laten weten nog geen bevestiging te hebben gekregen. Ander nieuws, vooraanstaande economen geven Mark Rutte een dikke onvoldoende. Ze beoordelen het optreden van de premier sinds het aantreden van het kabinet gemiddeld met een 4,7. Economen reageerden op een verzoek van BNR en het Financiële Dagblad. De helft van de 22 geëncateerde economen vindt de huizenmarkt de grootste plaag voor de Nederlandse economie. Gebrek aan vertrouwen onder consumenten komt op plek twee. En op 1 na vinden alle ondervraagde economen dat het kabinet niet de juiste maatregelen neemt om de werkloosheid in te dammen. De dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, moet bij jongeren met schulden... het collegegeld inhouden op een studiebeurs. Dat wil de Rotterdamse wethouder van werk en inkomen, Marco Florijn... meldt Dagblad Metro. Maatregel moet voorkomen dat deze groep zich nog verder in de schulden steekt. Kwetsbare jongeren met schulden kiezen er soms voor om het collegegeld niet te betalen, waardoor de schulden zich verder opstapelen. Ruim 2,5 jaar na de invoering van het kraakverbod... is er van de kraakbeweging weinig meer over... stelt socioloog en voormalig kraker Erik Duivenvoorde... maandag in gesprek met het AD. Aanleiding voor zijn uitspraken zijn de redden in Utrecht... afgelopen weekend. Hier werd de M1 ME nog met verfbommen en vuurwerk bekogeld. Ja, met verf en vuurwerk hou je de politie en ME niet tegen. Heel wat anders dan vroeger. Toen was er nog sprake van echt verdedigen, stelt Duivenvoorde. De beweging is op sterven na dood, telt in Nederland in 2010 nog zo'n 800 echte krakers. Nu zijn het er hooguit 500. NOS-weerman Marco Verhoef twittert nog een foto van het ochtendzonnetje. Pakken wat je pakken kunt, zegt hij erbij. Vandaag wordt een mooie dag. Een korte zoektocht op hashtag zon. Leert dat velen dat gevoel delen. Wat kan een mens zich anders voelen met... Uh, hashtag zon. En goedemorgen, mag ik hier de hele dag blijven zitten? Hashtag station, hashtag bankje, hashtag zon. Ja, en ik zit er vanochtend ook een foto. Ik dacht toch echt gezien te hebben dat de horrorlente voorbij was. Nou, Marco, hoef laat mij weten. Geniet ervan. Ook morgen, want helemaal voorbij is de slechte lente weer. Helaas nog niet. Vanaf woensdag weer 15 graden in buien. Bedankt, hè?